Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. De staat gaat via een aanbesteding weer op zoek naar een huisbankier. ING is sinds 2016 verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van het Rijk. Doorgaans er na vier jaar één of twee keer een verlenging, maar nu dus niet. Dat heeft te maken met de witwasaffaire en de megaboete die ING vorig jaar kreeg opgelegd. In het nieuwe contract staan strengere voorwaarden... waaraan de huisbank moet voldoen... en bovendien meer gronden om het contract op te zeggen. Zoals schikkingen en rechterlijke veroordelingen. Op 1 mei volgend jaar gaat de nieuwe huisbank aan de slag. De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld... voor het financieren van terrorisme. De zwaarste straffen waren voor twee Utrechtse broers... die duizenden euro stuurden naar een derde broer in Syrië of Irak. Ze kregen ruim drie maanden cel en een taakstraf van 240 uur. De Rotterdammer die bekend heeft dat hij scholieren Humera doodschoot... wilde haar eigenlijk ontvoeren. Hij had een plattegrond bij zich van de school van zijn ex... en een sleutel van een huis waar hij haar wilde vasthouden... blijkt uit de dagvaarding. Humera werd uiteindelijk doodgeschoten in een fietsenstalling. Komende dinsdag is een pro forma-zitting in de zaak. Er is haast geboden bij de hervorming van het pensioenstelsel... zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Hij noemt de eisen van de vakbonden begrijpelijk, maar ook onbetaalbaar. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren... en dat mensen er niet op achteruit gaan. Knot zegt dat een akkoord tussen het kabinet, de bonden en de werkgevers... in het belang is van alle generaties. Door een wereldwijde storing bij een softwarebedrijf... hebben veel vluchten van grote luchtvaartmaatschappijen... vertraging opgelopen. De storing is inmiddels verholpen, maar de hinder voor de reizigers nog niet. Ook KLM en Air France hebben er last van. Door de storing was inchecken enige tijd niet mogelijk.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 Een hele goede middag luisteraars. Dit is Muziekboulevard Live op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met uh, vandaag weer de vaste items. De instrumentale van vandaag. De column van El Kerkman, de nummer 1 van deze week. En deze maal is dat reentje uit 1970. En de gouden Ouwe van de Week, en die komt ook uit 1970. Het weer voor het komend weekend. En het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is nog lang niet alles, want we hebben nog veel meer nieuws uit onze badplaat en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook. En dat doet u op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met de Beatles zoals ik al gezegd heb: Eén so sweet. de Beatles. <laughs> en ik heb een klein detail... dat werd me net eventjes door Bart... in mijn oren gefluisterd. Het was niet Ringo Starr... die daar dan de drummer zat... maar het was George, George Best, geloof ik... als ik het goed begrepen heb. Dus ja, dat was helemaal in de begintijd. Uh, ik uh, begin maar met de evenementenagenda... van maart, de 28 e En dat is de opening van de... kinderkunstlijn Zandvoort Museum om twee uur. Ook de 28 e Regenboogborrel, voor jong en oud. En het is Krooncafé XL... En het is van half zes tot half acht. En de 29e, opening expositie Frisse Wind van Ada Breedveld. En dat is het Zandvoortsmuseum om vier uur. En de 30e en de 31e, dan hebben we een heel sportief weekend. Wandelen, fietsen en een hardloopwedstrijd. En dat is dan de 30e, dat is de 30 van Zandvoort. Dat is een wandelevenement. En dan hebben we ook nog de 30e, de 30 van Zandvoort. En dat is een finishfeest, dat is ook op het plein... En de 31ste, Zandvoort-circuit-run. En dat is uiteraard op het circuit. En dan hebben we de 31ste omloop van Zandvoort. En dat begint ook op het circuit. Nou, het circuit, je hebt een, uh, een druk weekend voor de boeg. Goed, we gaan luisteren naar Etta James. En dat is eigenlijk een tip van Bart. rather go blind. Lacht 24 uur per dag. Dit is hier. De Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb een hele mooie en een hele rustige uitgezocht. En het leukste was Bart Kornemiet. En dat vind ik prachtig, vind ik denk dat. Een Ierse Amerikaanse violiste van wereldmuziek en Keltische muziek. Aline Ivers is geboren in New Yorkse wijk De Bronx en als dochter van een Ierse immigranten. Ze begon met vioolspelen toen ze negen jaar oud was... en bracht haar zomers door in Ierland. Alleen is een van de oprichters van de folkband Cherish the Ladies... en heeft met band verschillende albums opgenomen. In 1995 verving ze de oorspronkelijke fiddler... in de beroemde Ierse dansshow The Riverdance. Haar bijzondere blauw gekleurde Barkers Berry elektrische viool... was een handelsmerk van haar... en inspireerde haar door de titel van haar eerste soloalbum Wild Blue... Ik heb gekozen voor Vervlogen dagen, oftewel begone days, van de album Celtic, Sound of Silent. En hier komt Eileen Ivers en met Begone Days. 3 april is Alzheimer's trefpunt. We kun je het leven met dementie zo aangenaam mogelijk maken. Het geeft je er een zinvolle invulling van. Ook dit thema gaan we met ervaringsdeskundigen en met elkaar in gesprek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dus het is woensdag 3 april vanaf half acht avond. En de locatie? Wijksteunpunt De Blauwe Tram. Louis Davidskadee, nummer 1. En ik ga door met... Uh, Cliff Richard and Living Doll Got myself a crying talking sleeping walking living all got to do my best to please her just cause she's a living doll got a roving an eye and that is why she satisfies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 The one and only walking, talking, Op ZFN wordt iedere hou oude, oude platina. Ja, was ik al gezegd dat dit was Clifford Reset met Living Doll. En in het kader van Nederlands gaan we door met het goede doel: hou van mij. De column, de column van de, de week. week van Nel Kerkman. Volgens mij zit op een kleine groep na... heel Zandvoort gespannen af te wachten. Want op 31 maart wordt het bekendgemaakt... of de Formule 1 naar Zandvoort of naar Assen gaat. Maar volgens Jan Lammers is 31 maart helemaal geen harde deadline. Het is een eigen leven gaan leiden door een gelekte brief. Nou lekker, dan hebben de autoriefhebbers voor niets in de zenuwen gezeten. En u weet, april doet wat hij wil. Dus wanneer er groen licht wordt gegeven voor de Formule 1 in Nederland... is nog onbekend. Afwachten maar. Ondertussen heeft Assen al een ludieke actie ondernomen... namelijk op een toren vlak naast de Johan Cruijff Arena in Amsterdam... waar supporters die het stadion uitkwamen na de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland... teksten kregen te zien als... Heel Nederland wil Formule 1 in 2020. Hup Nederland, hup Assen, hup Zandvoort en een aftelklok naar 31 maart. Deze teksten waren ook zichtbaar zeg op het Rijksmuseum en zelfs in het Hol van de Leeuw, op onze beroemde Watertoren. Leuk gedacht, maar let op. Houd de Noorderlingen in de gaten, want ze zijn vast nog niet, niet van plan om ludieke en sportieve gorilla-acties te ondernemen... om aan te geven dat Assen er helemaal klaar voor is. Vorige week maakte het college bekend dat zij 4,1 miljoen wil investeren in de infrastructuur rond het circuit... De gemeenteraad moet nog haar fiat geven aan deze miljoeneninvestering. Maar dat is al in kannen en kruiken... want bijna alle partijen staan achter het besluit om de Grand Prix naar Zandvoort te halen. Prima als de geldpoort naar de infrastructuur gaat. Zelfs als de Formule 1 niet doorgaat, want dan is er nog iets moois uit voortgekomen. Betere wegen die naar Zandvoort leiden zouden een zegen zijn. Want wat een bottleneck zijn Haarlem en Heemsteden zou dat misschien opgelost kunnen worden met een slimme... en goede op elkaar afgestelde verkeerslichten... en andere handige technische apparatuur. We hoeven toch niet te wachten op Formule 1? De miljoentjes liggen al klaar, dus ga aan de slag. Aankomend weekend komen er duizenden mensen naar het circuit. Dit keer voor twee sportieve evenementen. De 30 van Zandvoort en de Circuit Het platform Rust bij de Kust zal geen bezwaar kunnen maken... want deze evenementen zijn zonder geluistoverlast. Voor iedereen een rustpauze. Nel Kerkman. Aan snelle verbouwing heeft lunchroom Rabbel op het Kerkplein... de deuren weer wagenwijd opengezet voor de hooggeëerde gasten. Rabbel heeft een compleet nieuwe eetbar gekregen... waar u even snel kunt ontbijten, lunchen... of een kopje koffie of thee kunt drinken. Maar ook een biertje of een wijntje in de middag. Verder is de spoelkeuken volledig verbouwd... en een, gr een groot deel van de vloer is opnieuw gelegd. En het meubilair heeft een andere opstelling gekregen. Eigenaar Marcel Buscher en zijn partner Miralle... Koks ontvangen vorige week donderdag vol trots familie, vrienden, bekenden... en de ondernemers die de verbouwing in recordtijd hebben volbracht... om gezamenlijk te proosten op de vernieuwde zaak. Lunchroom Rabbel is klaar voor de hoog, ho, hopelijk superzomer die eraan gaat komen. En dat is nog niet alles, want na zijn inspecteur bij de commissie... heeft horecaondernemer Marcel Buscher van Lunchroom Rabble donderdagavond met nog een verrassing voor de voortallige college... Hij had met zijn achterhoofd de terugkeer van de F1 naar Zandvoort... een pils laten ontwikkelen met de naam Pitspils. En in de oude BMW-kamer bood Buscher zijn nieuwe pils... aan de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris aan. Ook de oud-Formule-1-coureur Jan Lammers... profiteerde van de gullegave van Buscher... en kreeg eveneens een fles aangeboden. Na afloop van de aansluitende raadsvergadering... bleek ook echt iets te vieren te zijn... omdat de raad unaniem instemde met een financiële reservering voor de Formule 1. Als antwoord, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. GFM. Ja, dat waren de kersts met One Way Wind. En ik ga door met Johnny Cash. One Dead Man. Warded man in California. Wanted man in Buffalo. Wanted man in Kansas City. Wanted man in Ohio. Wanted man in Mississippi. Wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea working for some man who may not know who i might be and if you ever see me coming and if you know who i am don't you breathe it to nobody cause you know i'm on the lam wanted man by lucy watson wanted man by Jeannie brown wanted man by Nellie johnson wanted man in this next town but i've had all that i wanted of a lot of things I've had, and a lot more than I needed, of some things that turned out bad. Da, da, da. Got sidetracked in El Paso Stopped to get myself a map Went the wrong way into Juarez With Juanita on my lap Then I went to sleep in Shreveport Up in Abilene Wondering why the hell I'm Wanted at some town Halfway between Wanted man in California Wanted man in Buffalo Wanted man in Kansas City Wanted man in Ohio There's somebody set to grab me Anywhere that I might be So wherever you might look tonight You might get a glimpse of me Het gaat over een nummer 1 hit uit 1970. En dat gaat over To My Father's House van de Les Humphrey Singers. De Les Humphrey Singers was een zanggroep die in de jaren 70... werd opgericht door in Hamburg door de wonende Engelsman uh, Humphreys. Behalve door zijn muzikale succes viel de groep ook op... door de grote aantal uit verschillende landen afkomstige zangers. Les Humphreys speelde tijdens zijn militaire dienst in de militaire kapel. Toen hij 25 jaar was, verliet hij het leger en verhuisde hij eind, juni, eh, eind jaren 60 naar Hamburg. Hier richtte hij zijn groep op. De Les Humphriesingers brachten destijds invloed, invloeden uit... op de hippiebeweging in de hitlijsten. In 1976 hebben we toch vertegenwoordigd... tussen West-Duitsland bij de Europese Songfestival. Aan het eind van de jaren 70 werd de humphrey Singers opgeheven. Les Humphrey had belastingsschuld in Duitsland... en vertrok toen naar de Engeland. Ja, dan moet je de kuiën laten nemen, denk ik. Hier komt Mijn Vaders House, Les Humphrey Singers. MUZIEK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 De compost is verpakt in zakken van 20 liter... en wordt mede uitgereikt door wethouder Joop Berendsen. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle, voor alle tuinplanten. Ja, dat is hartstikke goed. En ik heb alleen maar de muziek in. I've got the music in me van Kikkie -Dee.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 Je start de wandeling op het circuit Zandvoort... en wandelt daarna over het Noordzeestrand... door het Nationaal Park zuid Kennemerland en langs de ruïne van Brederode en het landgoed Duin- en Kruidberg. Toch iets minder kilometers maken? Kies dan nou voor de 18 kilometer met onder meer... een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in de gezellige Dormkern van Zandvoort... waar je na afloop je prestatie op één of de vele terrasjes kunt vieren. Benieuwd wat er verder op de agenda van de sportieve weekend van het jaar staat... Dat hoort u straks. Het telefoonnummer is 072 533 8136 of de website www.zandvoortsequieren.nl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 Of me Give your... Eerste uur van Muziek Boulevard, deze donderdag zitten weer op. Ik zie u graag terug na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.